Waarom? vroeg de wit akelig kalm. Ach man, het is hier al zo galmerig, ik ken dat niet meer aan zei Bol. O, oh, zei de wit weer treiterig kalm, waarom? Dat zeg ik toch, omdat er hier zoveel echo's binnen, en jij ja, zingt nou al drie keer teer, dus niet eens, ik zing pas een half uur. Dat kan wel wijzen, dat is dan precies een half uur te lang.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 vroeg de wit. Je draaiorgel, klungel? zei Bol. Ach nee, he. hou jullie nou eens even op met dat Ik mooi luisteren. Kunnen jullie zwijgen? Ik wil, zei Bol. Ik ook, zei de wit. Nou, dan moet je dan ook eens een keer doen, zag de bol, en niet de godganselijke dag van de orgelman zingen. En ik zeg jou, Bol, dat die orgelman, begon de wit weer,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 Ik vind dat een vreemde opmerking. Enfin, dat ben ik van jou wel gewend. Een goedemiddag, zei de burgemeester. "Nou, ja, burgemeester, zei de veldwachter, en hij verdween schielijk. Nou, de Wit, jij bent zeker een beste buur, nietwaar dat je zo mooi aan het zingen bent, vroeg de burgemeester. Altijd in een fijn humeur, burgemeester. Dat is wat ik altijd zeg. He? Van je slecht humeur krijg je alleen maar de P in, In daar kopen men je niks voor.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 Eerst eens horen wat de veldwachter ervan zegt, vond de wit. Ja, dat moeten we zeker, en dan, eh, dan zullen we wel zien wat we moeten doen. Nou, vooruit dan maar met de geit, meteen naar de veldwachter, zei de wit, en hij begon weer te zingen. Ik ben de orgelman, of jij er ook nooit mee ophouden kan. Ik wou dat jij de koude pip krijgt, jij met je orgelman.